Zacht twee beren, broodjes smeren, oh, het was een wonder. Nou, dat heeft toch ook nooit gekend? Dat heeft toch ook nooit gekund? <lacht> dat is toch ook nooit mogelijk geweest? <lacht> Gek, over die dingen denk ik dikwijls na, hè? Dat heb ik laatst, de laatste, dat zei je nou niet willen geloven. laatst ben ik midden in de nacht wakker geworden, hè? Op een uur of half negen. Maar eens wakker... <lacht>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 Ik zou maar zeggen, je had, je had in die jaren, ik maar zeggen, waar ik nou van spreek, is van 20, 30, misschien 60 jaar terug. Omstreeks eeuwwisseling had je dat, zou ik maar zeggen, dan had je een eigenaar-directeur, die had dan een oppasser laten aannemen, nietwaar? En zo'n man, daar kon je dus ook gewoon, als hij iets niet goed had gedaan, dan kon je nog tegen zeggen: Flipsy, je hebt twee hokken niet schoongemaakt of zo, kon je rustig nog zeggen, zonder dat hij direct een tuin voor zijn eigen begon te doen. <lacht>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 Dat was de opkomst van Heijermans, was in het begin van Heijermans, zou ik maar zeggen. Oh. Voor de vis wordt duur betaald, Dat sloeg op Flipsen, want die ging ook over het aquarium. <lacht> en dan loopt Flipsen, die loopt in de, in de tuin, in de stortregen en een oude jas van meneer, zal ik maar zeggen. Die heeft hij van meneer gekregen, weet u wel. Zo van, Flipsen, ik heb voor jou nog een mooie oude jas. Op de draad versleten, maar jij mag hem hebben, hoor. En dan nog een zomerjas aan ook.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 Kwart over vijf, niet? Laten we zeggen, kwart over vijf als die werkdag afgelopen. Wordt er geklopt, de deur gaat open. Wie komt daar binnen? Ja, als nou niemand weet wie daar binnenkomt, Wat dan... <lacht> nou is Zit ik nou allemaal te vertellen, niet? Zegt zeg dan meteen, we letten niet op, ik heb niet? Ik zeg net, er loopt niemand anders in die tuin, dan flipt ze, nietwaar? Het is kwart over vijf, de deur gaat open, wie kan er dan anders binnenkomen?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 De directeur zegt, hoezo? Hij zegt, dat die beren meer konden? Nou wordt het voor de directeur zeer precair. Nou denkt hij, Flipse weet biologisch meer van de hele zaak af dan ik. Daar gaat mijn hele proefschrift, mij ik kan niet schelen, maar voor mijn moeder vind ik het ellendig. Hij heeft een paar seconden om te reageren. Hij denkt, weet je wat ik doe? Ik lach erom. Hij zegt, hi ha Maar nou krijgt Flipsen de pestie, die zegt, nou stond er en keek ernaar. <applaus>